Burgemeester Kroon van Urk wil dat de Ketelbrug wordt vangen door een tunnel. De brug van de A6 tussen Lelystad en Emmeloord wordt geregeld getroffen door storingen waardoor files ontstaan. Volgens Kroon is de brug uiterst onbetrouwbaar en leiden de opstoppingen tot economische schade voor Urk en het noorden van het land. Zijn voorstel voor een tunnel is voorgelegd aan de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat. Schaatser Sven Kramer is bij zijn rentrée als derde geëindigd op de 5 kilometer bij de Nederlandse afstandskampioenschappen.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 Een plaat. Vrijdagavond zie je het in de house. Goedenavond, DJ JK. En we trappen af met deze geweldige plaat. Henry John Morgan. 222 in de V. En Edit. Ja, vrijdagavond, 9 uur zie je het in de house. En ja, ik kijk hier naar links en dan zit mijn rechterhand. Wat zeg ik? <laughs> Wat zeg je daar? Nou? Onze enige ja, DJ, DJ Ramonski hey, Leuk Goeden dat je er weer. Avond. Ja. Leuk. leuk dat je weer bij bent. Leuk dat je weer bent ingeschakeld aan de andere kant van de radio aan de andere kant van de televisie. En ja, wat hebben wij weer allemaal meegenomen vandaag? Natuurlijk uh, de vetste releases, hè. Sowieso, want, uh, dat dit, dit is een plaat die Henry Joe Morgan... ...en ik heb me laten vertellen dat hij binnenkort in de show zit bij Pithong. Wat zeg je nou? Wij hadden hem gewoon hier al, die plaat. <laughs> en binnenkort dus bij Python. Ja, En we eventjes wat anders. Hé, hey, wat is dat nou? Wat is dat nou? Nou, ik zie hier een grote hond voorbij lopen. <laughs> gelijk met iemand erachteraan gerend. Het uh, lijkt met wel met ons enige enig, Met nog een grote hot. <laughs> dat lijkt wel ons enig, he? De DJ Dion Sydney. Oh. Oeh, nou als dat maar nou goed gaat straks. Denk het niet. Maar ik heb, ik heb me laten vertellen dat hij nog even komt buurten zo meteen. Nou, dat zou helemaal gezellig zijn. Want vanavond het is, het mag weer. We gaan gewoon drie uur lang knallen vanavond. Ja, jij krijgt, ja, ik krijg, ik krijg helemaal iets van. Nou ja, dat is ook wel lekker met die temperaturen. Uh, ja, dat is normaal. November. Ja. En het is gewoon uh, 18 graden Ja, ik liep hier net door het dorp en de mensen zitten nog gewoon buiten te eten De is... Nou heerlijk toch? Ja. Ik, te ik teken ervoor En ja, dat betekent ook een hele hete partykijt natuurlijk vanavond weer Rond die klok van 10 voor 10 Gaan we alle hete feestjes even voor jullie op een rijtje zitten Pak je agenda vast erbij Ja, wat hebben we natuurlijk? Heel veel nieuwtjes Waar zijn evenementen? Wat gebeurt er in DJ-land? Je hoort het hier straks allemaal natuurlijk En ja, nou, nog veel meer we kunnen ook wel weer Tweets en Beats gaan we doen, we kijken, een doen, ja. kijken of de mensen al zijn bijgekomen van Amsterdam Dancy Event... ...omdat ze er nog steeds bij blijven, blijven hangen en ja, alles. Ja, ja. Nee, dat is goed, gaan we doen. Een bomvol programma dus. En zoals gezegd, heel veel hete muziek. En waar hij, ja, hete muziek, dan kan Tot Terry maar, en de Gypsy Man maar één ding aan beter doen. Herken die oude sound? Ik vind hem lekker. Todd Terry en de Gypsy Man... En die hele leuke titel Baba Batiri, in een copyright remix. Hier natuurlijk. Zie je het op Jansie van Zandvoort.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 niet zo ja het is zo is het oh, heerlijk tot terry en de gypsy man baba rabatiri als ik het goed uitspreek ja, zo, zo. Je, je moet een uh, stokje op hebben denk ik wil je hem goed kunnen uitspreken ja. deze maar niet uit we doen hier goed ons best hoop ik zo <laughs> En ja, we hadden net over dat het zo lekker weer is. En dan krijg je dit persbericht van Let and lovers uh, ja, binnen. Ik denk er meteen van we knallen het gelijk gedaan. knal ik er gewoon <laughs> in, hè? De koude maand, november, staat weer voor de deur. En dat betekent dat de winter gepaard gaat met koude nachten en raar gaat komen. Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay, we laten dit, uh, Even dit stukje eventjes in het midden. We gaan gewoon verder. Gelukkig schijnt bij Let Lovers altijd de zon. En dus geeft de organisatie iedere zaterdag de zomersdachten terug. Tijdens de clubnight van het meest vrouwvriendelijke concept van Nederland. In de beste clubs in de omstreken, Club V in Rotterdam. Regen, harde wind, misschien gaat het al wel vriezen. Of is het gewoon nog zomers buiten? De herfst is begonnen en november gaat richting de winter. Iedereen verlangt dan alweer snel naar de warme zomer met heerlijke nazomersavondjes. Nou, zullen we gewoon eventjes gaan kijken ja, naar de. In komen. <laughs> Ook in de maand november ben jij de belangrijkste persoon en sta jij in het middelpunt, want stappen is leuk. En de organisatie is blij dat jij met je vrienden en vriendinnen naar de Let Lovers Club Night komt. Nog wel even een tip voor iedereen, kom op tijd, maak je ook meteen de nieuwe openingsmoment mee. En nog steeds iedere week weer kippenvel, want verder zal de organisatie in deze koude maand leuke acties doen voor de fans. Unieke VIP-tafels, heerlijke etentjes en exclusieve gastenlijstplekken voor de gasten. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.foodclub.nl. Of je kunt natuurlijk ook lekker social media Aan doen Twitter. via Twitter... He, en dan uh, slash letterloffers. ja En je hebt ook uh, Twitter van Club V Ja, natuurlijk zijn er ook uh, tijdens uh, deze maand, uh, de hele maand november, lady tickets beschikbaar. De lady tickets zijn alleen uh, voor dames. Dat lijkt me logisch. Ja. <laughs> Ze zijn wel lekker bezig hier. Ja. En één lady ticket geeft toegang aan twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via wwwclubviecom Slash tickets En kosten 15 euro per stuk Er zijn maar 100 tickets verkrijgbaar voor iedere clubnight Dus wees er snel bij Ja natuurlijk zijn er ook uh, normale kaarten verkrijgbaar In de voorverkoop voor slechts 10 euro Je kunt je kaartje bestellen via wwwclubviecom Slash tickets Of bij een free record shop bij jou in de buurt Nou ja tot zover dit nieuwtje dan maar weer ja. Over deze koude nacht. <laughs> ik geloof vast dat het ontzettend gezellig gaat worden in Club En ja, als ze deze plaat gaan draaien de nieuwe Dirty South, Walking Alone. Nou ja, dan gaat het ja, vast goed komen. Dat, ja. Dan weet je gewoon dat het goed zit. Had ik al onze luisteraars welkom, uh, die tegenwoordig ook via ons digitale uh, televisiekanaal uh, ja, kunnen luisteren. Had ik al gezegd? Nou, de kant van de tv, maar nog niet via internet. kan tegenwoordig zijn ja www.cfmzandvoort.nl voor die livestream en je kunt ons ook terug luisteren gewoon doen nu dirty uit. walking alone Suspects Walking Alone En ja, ik blijf dit zo'n lekkere achtergrond vinden Zo'n opbouw In het begin Moest je toch echt denken aan zo'n uh, batterijkonijntje wat, uh, wat steeds harder begint uh, te trommelen Oh ja Wij houden hier gewoon van lekkere trommels En wij houden natuurlijk ook van het feest Kruisdalf DJ's En ja, daar heb ik het volgende nieuwtje over Vertel. Nou ja, Kruisdalf DJ's gaat naar uh, sneeuwkoorts In Le De Alps uh, ja, het is uh, zojuist bekend geworden dat de Curls DJ's onderdeel wordt van de line-up tijdens Sneeuwkoorts. Sneeuwkoorts is het grootste wintersport-evenement voor studenten in Nederland en vindt plaats in Le De Alps. Van 16 tot 25 maart 2012, want ja, hierbij zie je het, we blikken nou helemaal graag ook eventjes wat verder vooruit. Ja, dat Zodat je alvast de kaarten en de kun tickets de kunt. Vooral. tuurlijk. Ja, de vaste DJ crew die uh, al bestaat uit Flexigen en Chef uh, uh, nee, Valerio, nee. Uh, Valerio, Zeno, uh, Keza Wijs en Manuel, Broekman, uh, Rubik's, uh, Tetro, uh, V DJ Ruud en Mr. Simpson. Deze zal aangevuld worden met nog meer DJ's en artiesten vanuit Girls Love DJ's. Deze zullen later bekend worden gemaakt. Ja, Tom Caron, directeur van Girls Love DJ's, is zeer enthousiast. Hij zegt: uh, Niet alleen is dit de eerste keer dat wij met Consult uh, DJ's een groot evenement in de sneeuw organiseren, maar wij gaan ook gewoon allemaal mee naar de De Alps. Dus ja, dat wordt één feest. Dat wordt één groot feest. Ja, Sneeuwkoorts uh, wordt niet voor niets het uh, beste weekje wintersport van Nederland genoemd. Leuke mensen, een goede line-up, ongekend lekkere feesten en veel zon en sneeuw. Sneeuwkoorts is er voor vrienden, collega's, studenten, verenigingen of jaarclubs en biedt voor slechts. 249 euro extreem veel value for money er zijn nog plekken beschikbaar en je kunt ze boeken www.sneeuwkoorts.nl en ja we ja. zeiden het al gauw door naar die lekkere muziek en ja ik heb vorige week een plaat gedraaid ik wou hem hier niet onthouden wat dacht je van de nieuwe van Bob Sinclair Bob Sinclair ja, is leuk maar lekker zo'n sound. Samen met Colonel en Mr. Shabby. Dit is Dit is hier tot van 12 uur. Hou hier. Dirty which beware Me stealing everything down to underwear They die for necklace, chair Me don't care, but me know you gotta scare Beware, they stealin' everything gone to underwear The down on the rings and the antique chair We no care, cause you got no face here I'm not a youngster May uh, uh, only steal it from the rich And give to the warrior yeah. you're not a youngster May uh, uh, uh, only steal it from the rich And give to the warrior yeah. your If you're not a youngster Put your hands up If you're not a youngster Put your hands up If you're not a youngster Put your hands up Only do it for the paper Put oh, oh, oh, oh. your hands up If you're not a gangster Put your hands up If you're not a gangster En dan krijg je de circle of trust. En ja. Doe daar een puutje Ron Reese erbij. En je hebt een mix. Vind je dat oh, niet ja. ja, ja, uh, uh, mooi Ramon? Dat, dat maakt hem af. Dat, dat is, maakt hem is, uh, helemaal. Af. Ik vind hem helemaal, uh, <laughs> vind hem helemaal uh, lekker uitgekomen op uh, nervous uh, records. En ja, hij gaat hoge ogen scoren. Uh, Ik zie hem. Uh, ik, ik zie, zie ik hem steeds vaker ja, gaan. Ja, ja. Tijden. Uh, dus. En ja, hierbij zie je, het we draaien gewoon lekker uh, grijs hier. Het is een heerlijke plaats. En ja, wat ook altijd leuk is, is Kevin Sanderson. En ja, na de chaos die dit jaar Amsterdam Dance Event met zich meebracht, is het weer terug naar de realiteit voor de meeste clubs, clubbers en artiesten. Ja, behalve voor Air en Electronation, die gewoon een volle kracht vooruit blijven gaan en hebben besloten niets minder dan een waar icoon en een van de grondleggers van de Detroit Techno-beweging naar Air te halen. Namelijk niemand minder dan de one and only Kevin Sanderson. De man die tegenwoordig enkel nog te aanschouwen is op grote festivals of in buitenlandse megaclubs. Maakt een uitzondering voor de Nederlandse superclub Air. Met hem zeker niet uh, korter dan drie uur lang achter de draaitafels belooft dit bij voorbaat al een legendarische avond te worden. Naast bekend geworden als een derde van de Belleville Tree. De, oftewel Derek May, uh, Juan Outkins en Kevin Sanderson. Vernoem naar nou hun gezamenlijke highschool die algemeen erkend en gerespecteerd uh, worden als de originele Detroit Techno grondleggers. is Kevin Sonderson ook niets minder dan een legende zonder de andere twee. Ja, na al 25 jaar immens succesvol te zijn met produceren en uitbrengen onder een veelheid van aliasen. Ik noem Inner City, E-Dancer, Reese. Ja, de rij hits is inmiddels uh, eindeloos. Het zou een ware uitdaging zijn om uh, op een vrijdagavond iemand in de club te vinden die nog nooit van Big Fun of Good Life gehoord heeft. Want ja, dat zijn toch wel de hits van Inner City. Big Fun, ja, als je. Ja, Good Life daar is ook met Big Fun. Zo. Die wordt nog die, steeds gerecycled ja, meest, uh, die meest, die meest, en zelfs het origineel. Ik denk dat je elke leeftijdscategorie ja. kunt vragen. En ja. die zegt. Ik denk alleen die, dat de mensen weten dat hij erachter nee, heeft gezeten. Nee, dat zat ik net ook eerst te kijken, want ik dacht van. Ik heb die nou al eens gehoord, maar dat hij precies achter die twee platen zat? Nou ja, zo leer je ook je ook nog wat uh, educatief ja, bij zien je, educatief het. ja. Maar zelfs al vertoeft hij al jarenlang in de buitencategorie van de technogode. Hetgeen wat Kevin Sanderson nog steeds het liefst doet, is zijn muziek delen met een enthousiast publiek. Ja, support deze avond uh, ligt in de zeer capabele handen van Electronation, het honcho Terry Toner. Deze lokale held draait al bijna 10 jaar mee in de top van de Nederlandse underground beweging. Maar blijft zichzelf toch keer op keer vernieuwen en is een ware publieksfavoriet. De tweede zaal de, zal de hele nacht het domein zijn van Overdraven. De sinds kort uh, veel schitterende ser aan het Amsterdamse evenement: Residents Julian Simmons en Boy Tiemann. Aangevuld met drietal Rock and Rolla zullen gedurende deze nacht uh, laten zien waarom hun feestjes de meest gewilde tickets in de stad zijn. Dus met een drie uur draaiende Detroit legende aangevuld met de heetse underground partijen die Amsterdam momenteel te bieden heeft. Komt er vrijdag 18 november met de perfecte mix tussen klassieke en moderne techno. Ja, Wil je kaarten kopen? Zorg dan dat je er snel bij bent. De kaarten zijn slechts 17,5 euro. En nou ja, als je deze held toch wil zien, dan moet je er gewoon voor die moet bij zijn. Je bent de diep van je eigen portemonnee als je dat laat liggen. Dat vind ik heel mooi En met deze woorden wou ik graag afsluiten En we gaan gelijk door naar nog meer lekkere muziek En ik heb voor je meegenomen Mackie, Mackie? Ja, Nee, Mackie. Mackie En dan moet je niet gelijk denken aan uh, die grote hamburgerketen Want ik zie al uh, ik, ik kijk komen? Daarom, nee, Mackie Martin yeah. Heeft een track gemaakt Kiss Me en Federico uh, Scavo, Wel bekend van vele remixen tegenwoordig Die heeft hem onder handen genomen En wij van zie yeah. het Slingeren we nu met volle kracht de eter in. 106 per 9, 104.5 op de kabel. See it next TV. Natuurlijk ook in de gehele regio. Kastrikum. Haarlem. Hoofddorp. <totrof> Tot 12 uur. Zat voor grote dansdoer. Dit is See It. Dennis al gelukstralend kijken. Oh. Ja, hij, hij liep net langs met zijn vriendinnetje. Dat was toch zo. En bedankt weer. En door naar de nieuwtjes. Hallo Ja, jij, jij maakt hier een vrienden. Hè, nee, nee, nee. Alle gekkigheid op een stokje. Straks natuurlijk weer twee uur lang. De DJ's JK, Dion Sydney en natuurlijk Ramonski in de mix. Ramonski. En ja, DJ en producer La Fuente heeft een uh, nieuwe management deal getekend. Ja, en, dat doet hij leuk. Ja, ja, La Fuente, ook wel bekend als de 28-jarige Eindhovenaar Job Smelzer, heeft uh, op donderdag 27 oktober uh, jongstleden. Zijn Krabbel gezet onder een management deal met het artiestenmanagement van Spinning Records Music All Stars Management. La Fuente leeft, eet en adem muziek. Je herkent hem aan zijn enorme kapsel, zijn energieke opzwevende sets en enthousiaste performance. Hij is een graag geziene gast in het nationale en internationale uitgaansleven... ...en heeft in de tien jaar dat hij als DJ actief is zijn sporen ruimschoots verdiend... Zijn style laat zich het meest omschrijven als zoveel energiek, vernieuwend en altijd uplifting. Houdt van experimenteren met nieuwe muziek en stijlen, maar weet tegelijkertijd heel goed wat de floorfillers van dit moment zijn. Lafouente voelt feilloos aan wat zijn publiek wil. Zijn sets hebben altijd een goede vibe en zorgen keer op keer dat het dak eraf gaat. Ja, wil je kijken natuurlijk hoe het uh, uit zijn dag ging, uh, al het publiek? Dan kun je eventjes kijken uh, op de YouTube-link van uh, La Fuente zijn birthday bash. Ja, dat Lau Fuente in de sterren is, is uiteraard niet onopgemerkt gebleven bij Spinning. Met releases als Irish uh, Bang Bang op uh, Mixmash en Lost Without You op zijn naam. Ruim 300 optredens. Ja, dat zijn er nog eens 300. Uh, 300. Dus uh, dan zit je elke dag uh, bijna on the road. Ja, dus. Hoorders uitzinnige fans in zijn uh, kielzocht. Uh, Timmerd is dus al jaren keihard aan de weg. Dus hoog tijd voor de volgende stap in zijn carrière. Dus. Ja, en die uh, stap gaat hij dus uh, nu uh, samen met zijn uh, management zetten. En ja, dit, uh, dit gaat gewoon uh, leuk worden, dit, denk nee, ik. Nee, maar dit, wordt gewoon, dit is gewoon een superdeal. Dat denk ik ook wel. Uh, als ja, ik zie, voor uh, de mensen die niet weten wie La Fuente is. <laughs> dat is die jongen. Die onwijs grote afro. Dat, dat is echt mega hè. Dat, dat is niet uh, normaal. AVO, je zou, ja. Ik snap ook niet hoe dat kan. Maar dat uh, dat zeiden. Maar wil je hem uh, nog eventjes zien uh, over wie we het hebben. Check zijn website www.dj.lafuente. Fuente. Met een, eh. Uh, ja, Zij ik Fluenta? Nee, ik zei. Dat zei ik oh, dat weer. Zei je, ja, ja, ja, laat geen missen. Dus nog wel één keer voor de goede orde. ww.dj La de. Heel goed, Ramon, Goed dat je oplet En uh, het is uh, met een F, hè. Ook, uh, ook wel makkelijk. Ja, ik denk als je googelt, gezien zijn populariteit uh, zal dat uh, best wel goed komen. Zometeen! Tweets and Beats, The Party Guide En veel meer, hierbij zie je het op Jouw 7M Zandvoort eerst. Nouveau Jurgen Nueva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 Ibiza-stijl, uh, daar hou ik altijd wel van, uh, die koeienbelletjes. Uh, ja, oh, hoe, jij denkt Ibiza, koeienbellen? Ja. Oh. Die link leg ik altijd uh, met platen. Ik had bijvoorbeeld de plaats van Lisa en Voltex, uh, de Bell's of uh, Ibiza. En dat is ook met allemaal koeienbellen. Oh, met koeienbellen. Oh, allemaal met het uh, koeienbellen. Ja, dus uh, dat, is, dat is gewoon helemaal leuk. En uh, ja, jij zit nou te denken, ja koeien... Ja, ik zit, ik zit met die koeien, maar maar niet uit. Ik zeg, het is gewoon weer tijd voor Tweets en Beats en, ja, wat is er allemaal gaande in de wereld die DJ heet. En ik zie gelijk onze ja, DJ die ons zit ja, Het die is een nieuwtje. Zeg, het grootste nieuwtje. Ja, die zit hier aan de linkerkant van mij. Hey. goeie ja, we, we weer uit, hoor. Klaar. Hoi. Dat, dat was het nieuwtje. <laughs> een nieuwtje is er nou alweer af. <laughs> hey, maar ik zag uh, chocolate Puma. Ja, ja ik, ik zag een Salto. Ja, oh, die hebben een nieuwe plaat, dat is helemaal top gewoon. Ja, vertel er meer over. Nou, ja, Dit is dus een plaat die we samen gemaakt. Anders is het ook geen samenwerking natuurlijk. En die heet Tragito de Ron. Tragita Tragito de Ron". de Ron. Ja, mijn Spaans. Zo, de microfoon die, uh, die slaat gelijk uit. Uh, Hoe zei je? <laughs> Nee, maar ik heb al zoveel linkjes gezien van uh, Chocolate Puma en Kregel ja. van uh, kijk even op hun Soundcloud. Ja. Dan kun je me uh, zeker even... Ik heb nog geluisterd en het is zeker ja, gewoon aanbevelend. Gewoon doen luisteren. Nou, Oké. Okay. Hey, ik ga hier zojuist een uh, nieuwe winnaar, Norman DeRay, die is druk aan het luisteren naar de nieuwe track van Eddie Tonek, Marnia Caramba. Al dus Norman DeRay. Oeh. En ja, Oliver Twist, die, uh, die heeft maar vier uurtjes uh, slaap gehad, maar hij is uh, te opgewonden. Dus uh, het wordt een night to remember, zegt hij uh, dus zelf. Oh, dat wordt zeker te weten. Dan hebben we de firebeat. Vorige week heb je natuurlijk die geweldige Amsterdam Dance Event mixtape kunnen horen. En die uh, zegt ja... Tune in voor zo'n Serious Housebangers op funnix Nou ja, je kunt beter hier lekker blijven ja. luisteren, want... Zeker weten. Ja. Maar die nieuwe plaat van hun, hè, van minutes, die gaat goed. Bunky. Funky, funky. Vind je shit. Onwijs lekker. Het staat onwijs. in mijn nieuwe... Even reclame, die staat in mijn nieuwe mixtape. Een nieuwe mixtape. Oké, okay. ja. en voor die nieuwe mixtape staat die ook online... Face uh, op Facebook en SoundCloud. En wat is dan de artiestennaam? Dion Sydney, mixtape nummer 17. Mixtape nummer 17. Wat de nieuwe vervolgplaat op Affici levels. Oké? Okay. Nu nog ID2 genoemd. En die ga je ook vanavond hier in mijn live set horen. We hebben hier dus allemaal weer remixes. Nou, en hartstikke leuk. Nieuwe remixes van mij. Oeh, nou dat da da da da da nou nou is en, en nog een en nog een en plaat en nog een plaat die ik van Halloween afgelopen uh, weekend heb gemaakt. Je hebt alleen nog je masker opgehouden. Ja, nou, maar. <laughs> door met de winners. Hey heb jij, je masker? Uh? Hé, hey, en uh, ik ga je door naar Biggie Biggoffies en die zegt. Uh, tegen Kim Vee, I'm good bro, same old. En ja, diezelfde biggie Biggie die had een beetje een problemen. Zijn auto deed het niet. En nee, ik ja. weet dat hij een leuke auto had, dus dat uh, een beetje jammer. En eh. Uh, hij had ook gelijk problemen met een uh, appel. Het was een rotte appel. Ja, het ja, was een rotte appel Rot, Ja, ja Schizopfernix, uh, ken je ook wel. Leuk al die blinde audities bij de Voice of Holland. Maar nu bij de Battle gaat het weer om de looks blijkbaar ja, ik heb er niet zoveel mee met die auditie programma's ik ook niet nee. Het, uh, ik doe er weinig mee nou ja, heb jij vinden nog uh, wat, wat leuks binnengekomen? Oh ja, ja in, uh, in Live Miami. Vannacht, at Live Miami. Nicky Romero en DJ Sandro Silva put their spin on things. See you for Subliminal Records and Friends. Oh, Subliminal, subliminal. Records is altijd uh, leuk natuurlijk. Toppertje. Ja, en wat je ook heel veel op Twitter voorbij ziet komen. Het uh, t, ja, gaat toch ook wel heel veel DJ's aan, denk ik. Is dat pleinen uh, willen ze dichtgooien op Koningendag. Nou ja. Is dat zo? Ja, dat zo. Uh, vanwege vorig jaar dat te veel overlast was. En te veel uh, alcoholmisbruik en te veel. Nou, de overlast was eerder volgens mij. Oh nee, dat was het jaar ervoor met die kruiden. Ja, ja, ik die kan traaien. me er wel wat bij voorstellen dus als je de daar vorig, woont. Ja. Vorig jaar moest de ambulance 512 keer uitrijden om. 512 door. keer? Ja, ja. Ik, ik ben de man van de feit. Nee, maar ik bedoel, het is, dat is wel erg veel natuurlijk. Maar om nou gewoon tegen al die mensen te zeggen: Van het gaat niet door op een museumplein. Toch een beetje. Nou ja, maar dan gaat het naar een andere stad toe en ja. ja en ik heb gelezen, ik weet niet of het waar is, dat ze het willen verspreiden. Meer uit elkaar willen hebben. Dus bij de Rij, bij uh, Amsterdam Zuid, uh, gewoon helemaal uit elkaar plaatsen, dat er minder wordt gelopen tussen alle... Maar ja, zoals uh, 538 hij heeft gewoon gezegd: op het moment dat wij naar een andere plaats gaan, de Arena, de Rij, dan gaat het hele feest niet door Dan gaan we naar een andere plaats op zoek En ja, ik denk dat er best wel plaatsen zijn die in de rij staan Om zo'n feest in huis te halen Zeker weten Als ik kijk bijvoorbeeld naar 3FM met Glaas huis Dat ja. wil uh, elke grote stad, wat zeg ik? Elke kleine stad wil dat ook gewoon in huis halen Want dat betekent allemaal weer mensen die naar het stadje komen emotie, ja. marketing ja, en, nou ja, goed. Daarom dus uh, mocht, nee, je, mocht je toch wel tegen, tegen Besluit zijn dat het, uh, dat het Niet op dit uh, Tenminste niet op het Museumplein wordt uh, plaatsgevonden Teken dan een petitie, dat, die kom je ook al veel tegen op internet En dan uh, ja, Wie weet gaat het dan wel gewoon door Ja, Ik geloof dat het een uh, hashtag uh, was hè? Oh ja dat zou ook best kunnen maar maar, wa wa Wat je speciaal kon tekenen dan ja. Maar maakt niet uit ja, Dit was genoeg goed, dus goed, uh, ja. Wij zijn hier gewoon het hele jaar door Te beluisteren bij C natuurlijk ja, nou, laat ook nog iets. We zijn nu ook digitaal, hè? Wij zijn uh, geheel digitaal op uh, tv. Uh. We waren eerst analoog al natuurlijk met siets uh, te luisteren, maar nu ook digitaal. En dan welke nummer. Welk nummer? Welk nummer? 45 veertig nou, we... mening. Nou, we zitten helemaal ergens achteraan uh, oh, bij weer, de zich Wij zitten weer helemaal achteraan. Nou gestopen. ja, onder het kopje uh, lokale radio, regionale televisie zitten we. Ja, dan moet toch gewoon see It staan. Ja. ja. Nou, dat staat ook, dat komt vanzelf voorbij see op je beeldscherm. Swing. En je hoort het dan gewoon aan uh, de muziek. voor grootste dansvloer, hij is weer geopend. Ik ga nog eventjes één plaatje draaien. En dat is de uh, plaat van Mark Knight Burning. Een van mijn favorieten. In de James Talk en Ridney remix. Want ja, ik kijk naar de klok en we zijn die 10 voor 10 eigenlijk uh, al gepasseerd. Oh jee, schiet je op. En die partyguide, hij is groot en lekker. Net als mij. Dat wou ik nou net niet zeggen. Schil, ja. Zo jammer weer. Laten we het het wordt wo tijd weer voor een paar weekjes uh, vakantie, uh, Dennis. Nu eerst Mark Knight Burning. Dit is hier, het standpunt grootste dansvloer. Is geopend. Een paar zinnetjes gebracht. Want zometeen gaat ze in de mix hoor. DJ Ramonski, DJ Dion Sydney en DJ JK. Maar niet nadat we de park uit van deze week hebben gedaan. Waar moet je dit weekend heen? Ja, waar moet je zijn geweest? En ja, vanavond kun je naar Midnight Freaks in Fights. Edu, Imbernon en Uner In Club R ben je welkom vanaf 11 uur tot 5 uur in de morgen. Voor 16 hele euro's. Aan en aan de door, je weet het, dan betaal je meer. 17,5 euro en. Ja, wie vind je daar? Eduin Bernon uit Spanje, Puner uit Spanje, Freddy Spool en Vero. Dan is er ook nog Air 2 met Tim en Thies, Julian Simmons, Muller Life en de Sluwe Vos. Vanavond is ook het feestje Golden in, in, escape. De, in de Escape, ja. Voor 7,5 euro. Exclusief vind je daar Real El Canario, Dennis van der Geest, Brian Chundro en Santos, Richie Romero, Miss Sugarware, Cassicas on Percussion. MoMC, MC, Sexy Mr. S, On Sex, Mixstar, Tyrone Campbell, and Pascal Moreno. Molly Yorks, and the VJ is Cold Rush. Nou, dan is er ook nog het feestje Madhouse in de Panama Vanaf 11 uur ben je daar welkom En daar staat in de line-up DJ, DJ Jean, Frederica Bass en de rockstar DJ's MC Boxy en de Rocking Dance Babes In de studio vind je Juvenile's, Rico Passies and Friends en Much Much More Kaarten zijn 10 euro en aan de door 15 euro'tjes Dan gaan we naar de avondstudio 80 presents. De man zonder schaduw. Oeh. Oeh, ja, ja, ja. Pas op. Let op je schaduw. Om 13, uh, De kaart kostte 13 euro. <laughs> Aan de deur 15 euro. En ja, daar staat in de line-up de man zonder schaduw. En